6 uur. Goedemorgen. Freddy van met het NOS-journaal. De grootste pensioenfondsen voorzien dat ze extra moeten snijden in de pensioenen. Hun financiële positie is verder verslechterd, blijkt uit hun cijfers over het tweede kwartaal. Het grootste fonds, ABP, dringt erop aan dat minister Kamp extra maatregelen neemt. De plannen waaraan hij nu werkt gaan volgens de fondsen waarschijnlijk niet ver genoeg om ingrepen in de pensioenen te voorkomen.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 Wit-Rusland krijgt zijn eerste kerncentrale. Het Russische nucleaire staatsbedrijf gaat die bouwen. Veel Wit-Russen maken zich zorgen. Ze herinneren zich de kernramp in 1986 in de Oekraïnse plaats Tsjernobyl, pal aan de grens met Wit-Rusland.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 Het weer, af en toe regen, overdag mogelijk wat zon... maar ook de hele dag buien en 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio 1 Journaal met Marcel Oosten. Het is donderdag 19 juli. Goedemorgen. Donkere wolken trekken over ons land. Het ziet er somber uit voor uw pensioen. Met de grote pensioenfondsen gaat het bepaald niet de goede kant op... en ze verwachten dat kortingen nu echt onvermijdelijk zijn. Gertjan jan Dennekamp vertelt daar straks meer over. En over onze pensioenen praat ik ook door met hoogleraar risicomanagement Theo Kokken. De VN-veiligheidsraad buigt zich weer over de burgeroorlog in Syrië. strijd komt inmiddels wel erg dichtbij voor president Assad. Sander van Horen in Damascus heeft straks het laatste nieuws. En ik praat daarover met Reder Abdel Fattah van het Syrisch Comité in Nederland... en Arabist Leo Quarten. Onze verslaggever is vanochtend in Waalre... waar gemeenteambtenaren te horen krijgen hoe en waar ze nu aan het werk moeten. En Jos van der Knaap van de VNG, Vereniging Nederlandse Gemeenten... legt uit wat de procedure is wanneer een gemeentehuis afbrandt komt onderzoek naar nut en noodzaak van verzekeringen tegen extreem weer. Ik praat straks met de onderzoeker en met hoogleraar klimaatrisico's Jeroen Aerts. De Tour ontwaakt tussen half negen en negen uur. zijn nieuwe cijfers over agressie op het werk. Die krijgt u na negen uur. Correspondent Joris van Poppel is straks bij de koning van België. Want die gaat iets bijzonders doen. Roepau doet verslag van de derde dag van de Vierdaagse... en de nieuwe Batman-film gaat in première. De vorige was al een absolute kaskraker. En deze is nu al een hype hoort u meer over. Dit Radio 1-journaal tot 10 uur kunt ons volgen op internet via nos.nl of radio1.nl. De financiële positie van de grootste Nederlandse pensioenfondsen is verder verslechterd, blijkt uit cijfers die vandaag worden gepresenteerd. Zo is de dekkingsraad bij het pensioenfonds Zorg en Welzijn zo ver gedaald dat een verlaging van de pensioenen niet meer wordt uitgesloten, zegt directeur Borgdorf.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 Een ander fonds dat het moeilijk heeft is het ambtenarenfonds ABP... het grootste pensioenfonds van Nederland. ABP-voorzitter Brouwer zegt dat een dreigende korting van de pensioenen dichterbij komt. Hoe, hoeveel het precies zal zijn hangt van een heleboel factoren af. Maar als het blijft zoals het nu eruit ziet... is dat duidelijk meer dan wat we hebben aangekondigd uh, voor uh, begin 2013. Pensioenfederatie is bezorgd over de nieuwe cijfers. Koepel van pensioenfondsen vreest dat veel pensioenen begin volgend jaar moeten worden gekort. Het Syrische leger heeft gisteravond wijken van Damascus onder vuur genomen. De hele avond waren boven de stad geweervuur en explosies te horen. De aanvallen kwamen aan het eind van de dag... waarop de minister van Defensie en een zwager van president Assad... werden gedood bij een aanslag. Dat leidde her en der tot feest. Maar van een volksfeest was echt geen sprake, zegt correspondent Sander van Hoorn.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 Een paar uur na de aanslag zeiden minister Barak en ook premier Netanyahu dat Iran daarachter zou zitten. Dat land heeft nog niet gereageerd. In Almelo is met een stille tocht Aziz Kara herdacht. Hij overleed, begin deze maand na een burenruzie. Zo'n 1500 Almelo'ers liepen mee in de tocht. Het was een lieve man, hè? Het was een heel lieve man. En op de manier het gebeurd is, ja. Het gaat om het leven van een mens. Dat mag nooit gebeuren, dit soort dingen. Ik vind het heel jammer dat het zo ver heeft moeten komen. Vooral voor deze lieve mensen die tot nu toe uh, nooit een vlieg kwaad hebben gedaan. Er wordt nog onderzoek gedaan naar de burenruzie. Mogelijk speelden racistische motieven een rol. Daaraan memoreerde ook burgemeester Hermans in haar toespraak. Lieve almeloers, Aziz, Kara, geliefd bij zoveel, is niet meer in ons midden. Waar we ook vandaan komen, wat onze achtergrond ook is, het mag en kan nooit een belemmering vormen om samen Almeloers te zijn. Turkse gemeenschap in Nederland heeft naast het strafrechtelijke onderzoek ook nog een onafhankelijk onderzoek geëist naar de dood van Aziz Kara. Of dat er komt, dat is nog niet bekend. Een groep juristen gaat onderzoek doen naar de dood van Dag Hammarskjöld de tweede secretaris-generaal van de Verenigde Naties Amas Kjold kwam in 1961 in Zambiao om het leven toen zijn vliegtuig neerstortte. Zijn dood maakte over de hele wereld diepe indruk. The United Nations in New York on the eve of the opening of its 16 th assembly session is plunged into mourning upon the passing of Dag Hammarskjöld. In Washington President Kennedy who plans later to address the UN General Assembly voices this tribute. I know that I'm speaking for all of my fellow Americans expressing our deep sense of shock and loss in the untimely death of the Secretary General of the United Nations Mr Dag Het vliegtuig van Hammarskjöld stortte onder mysterieuze omstandigheden neer. Eerdere onderzoeken naar wat daar is gebeurd brachten geen duidelijkheid en een groep internationale juristen gaat dus nu opnieuw proberen het uit te zoeken. Over een jaar hopen ze klaar te zijn. Er komen nog meer onderzoeken, want de Duitse justitie gaat opnieuw kijken... naar de zaak tegen de Nederlandse oorlogsmisdadiger Siert Bruins. Bruins, ook wel bekend als het beest van Appingedam... vermoorde in de nadagen van de Tweede Wereldoorlog... een aantal Groningse verzetsmensen. Bruins zou in Delftzeil in april 1945 de boer Sleutelberg doodgeschoten hebben... die kort daarvoor verplicht waren hun eigen graf te graven. Voor die daad is hij in april 1949... door het Hof in Groningen bij Verstek ter dood veroordeeld... maar hij woonde toen al hier in Duitsland. Maar voor die moorden is hij nooit bestraft. Het Duitse openbaar ministerie werd door het programma... Levy en de laatste Naties op de zaak gewezen. Presentator Gideon Levy confronteerde Bruins in het programma met zijn misdaden. Maar, maar daar heeft u niets mee te maken. Huh? Daar heeft u niets mee te maken met die moorden op die mensen. Yeah. Bruins ontkent. Het openbaar ministerie in Dortmund gaat nu op zoek naar getuigen van de moord in Delfzijl. Of bij Delfzijl. Als dat lukt, dan wordt de zaak mogelijk nog dit jaar voorgelegd aan de rechter. Dag 2 van de Nijmeegse Vierdaagse was voor bijna duizend wandelaars ook meteen de laatste dag. organisatie van het wandel-evenement registreerde gisteren op de dag van wiegen 908 uitvallers, zoals deze twee Duitse lopers. Ik ben 10 minuten te laat. Dat is mijn probleem. Yeah. Wat een pijn. Maar ik kan het niet helpen. Gar niet die Beine. Rückenschmerzen. Bin yeah. ah, yeah. is het 23ste maal hier. Ons eerste maal had het niet geklapt. Rugpijn werd dus het waterloop voor deze loper. De organisatie heeft gisteren ook zes wandelaars gedisqualificeerd... omdat ze een kortere route namen. En ook twee militairen mochten van vanochtend niet meer aan de start verschijnen. Zij waren te licht bepakt. Beleggers op Wall Street hadden er gisteren zin in. kwam vooral door goede cijfers over de Amerikaanse huizenmarkt. En ook de mededeling van de Amerikaanse centrale bank... dat optie voor meer steunmaatregelen wordt opengehouden... deed de handel goed. De Dow Jones eindigde met een winst van 18 procent. En de Nasdaq sloot zelfs 1,1 hoger. In Azië wordt er weer gehandeld in de Nikkei, op de Nikkei-beurs in Tokio. Na vier uur handelen is er een lichte winst. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Het is 11 minuten over zes. De Fender Stratocaster, waarmee Bob Dylan in 1965 elektrisch ging, is na 47 jaar terecht. Een Don Peterson uit New Jersey claimt dat ze het historische muziekinstrument in haar bezit heeft. Op het Newport Festival van 1965 had Dylan met die gitaar zijn fans gechoqueerd. Zijn optreden werd op luid boegeroep onthaald. Folklegende Pete Seeger ontstak backstage in razernij en dreigde zelfs de stekker van Dylan's versterker eruit te trekken. Don Peterson kreeg de gitaar, naar eigen zeggen, van haar vader, die in de jaren 60 vaak als privépiloot voor Dylan werkte.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 You, yes, I want you so bad. Dylan hoort u met I Want You. China is deze Olympische Spelen de gedoodverfde winnaar van het medailleklassement. Experts voorspellen ruim 100 Chinese plakken, waarvan 43 gouden. Het land voldoet daarmee keurig aan het cliché... dat een wereldmacht zijn kracht ook toont in de sport.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 In Winterswijk worden volgende week 300 bomen omgezaagd... omdat daar vorige week de Aziatische boktor werd aangetroffen. Gebeurt in een straal van 100 meter rondom de vindplaats. Gisteravond werden de bewoners geïnformeerd... en Martijn van der Wiel luisterde mee. Het rotbeest is gelukkig wel kieskeurig, eet niet alle bomen op... dus ze hoeven ook niet allemaal te worden omgezaagd. Wat heeft u hier staan? Ja, een tweetal uh, perenbomen. En die is die ook? Ja, helaas wel, ja. Het is wel, uh...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 Anderzijds uh, moet er alles aan gedaan worden om te voorkomen dat die tor zich ook maar ergens nestelt of genesteld heeft. dames en heren, Meer dan 100 mensen zijn naar de infoavond gekomen om, om te horen wat er met hun tuinen gaat gebeuren. Om het te hebben over dat rotbeest. Het aantal bomen dat weg moet valt mee. zijn er 300 en ze worden allemaal dan vervangen. Is alle gelegenheid voor u om vragen te stellen. Jack Wijnans van de Voedsel- en Warenautoriteit... legt uit hoe het aanvalsplan tegen de Boktor eruit ziet.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 Huh? En dan moet je je bomen kwijt. Ik kan hem ook even bekijken, de boosdoener. Ja, even zien uh, wat onze rust verstoort, zeg maar. Hoeveel bomen kost het u? Vijf. U krijgt ja. toch nieuwe, hè? Ja, dat klopt. Maar ja, ze zijn niet zo groot zoals ze nu zijn. Uh, die ben ik dan allemaal kwijt. We kijken naar Lindenboom. Die lust hij ook? Ja, helaas ja, wel. Ja, goed, het is niet anders, toch? Nee, ik, uh, mag ze gewoon mooi opruimen dat spullen en dan uh, klaar. Misschien wordt het zijn wel mooier. Nou, ik heb hem net klaar, dus dat is eigenlijk wel een beetje jammer. <laughs> en dat allemaal door dat rotbeest, de bokter. Morning, hoort u van Al sport. Cadell Evans kan een podiumplaats in de Tour de France wel vergeten. Australië verloor gisteren veel tijd in de eerste zware Pyrenee-etappe... en staat nu zevende op ruim acht minuten. Zijn ploegleider Jim Okowitz is duidelijk. Cadel just had a bad day, so... Yeah. The Paris is over for, yeah. for a victory here, for us, yeah. yeah. Opnieuw vandaag een zware bergetappe in de Tour. En dat wordt dan de laatste mogelijkheid voor de klimmers om nog aan te vallen. Ja, dat is uh, ja, wel speciaal. Uh, dat ik uh, vier jaar geleden bij de gast was. Uh, Nooit dat verwacht natuurlijk. Maar ja, natuurlijk, ja, uh, uh, de verwachting is altijd hoog. En, uh, dat zijn niet de ja, klimmers, ja, ja, ja. Uh, zoals u hoort. We hadden een pikantje moeten horen. Luc de Jong, die hoort u wel. Die heeft zijn eerste training... Bij Mauritius München Gladbach achter de rug. Aanvaller speelt de komende vijf jaar bij de club uit de Bundesliga. Gladbach heeft 15 miljoen euro aan Twente betaald. En dat maakt de jong de duurste speler uit de historie. Ja, dat is uh, ja, wel speciaal. Uh, dat ik uh, vier jaar geleden toen bij de gast, was dat uh, nooit vraag, natuurlijk. Maar nou, ja, natuurlijk, uh, uh, de verwachting is altijd hoog. En uh, ja, uh, wat ik zeg, uh, ik ga gewoon het hier weer aan. Uh, ja, ik probeer zoveel mogelijk kwaliteit te laten zien. En ja, mezelf als voetbal nog steeds blijven ontwikkelen. Want uh, dat is gewoon mijn doel. Ik ja. wil altijd op. De jong, dus in de Bundesliga. En Khalid Boularoes vertrekt juist uit de Duitse competitie. Verdediger heeft een twee jaar contract getekend bij Sporting Portugal. Afgelopen vijf seizoenen speelde Boularoes bij de VFB Stuttgart. Radio 1. Het NOS-journaal. Bijna half zeven. Hier is Mark Visser.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 En Italiaanse archeologen die zijn ervan overtuigd dat ze in een klooster... de rest hebben gevonden van de vrouw die model stond voor de Mona Lisa. Het DNA van de rest zal worden vergeleken met dat van haar kinderen. Onderzoekers willen een reconstructie maken van het gezicht van Mona Lisa. Dat is het belangrijkste nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Er trekken wolkenvelden over het land met op verschillende plaatsen buien. Heel lokaal regent het flink en is er ook kans op onweer.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 Stille tocht was gisteravond, dus 1500 mensen liepen mee. En Joost Vulling zoals er ook. Het live verslag van een toer-etappe op Radio 1... is een ingewikkelde technische operatie. Er is een presentator, zijn verslaggevers. Maar om die met elkaar te laten praten, zijn er heel veel mensen aan het werk. Een vliegtuig boven de koers moet alle verbindingen aan elkaar knopen. Joost van der Kerkhoff vloog mee met het speciale NOS-vliegtuigje... en piloten Anniek van den Brink en Bart van Pelt. Het is nog eens een uitzicht... Hoe hoog hangen we hier? 14.000 voet. En hoeveel kilometer is dat? Nou, in uh, kilometers een kleine, 5 kilometer ongeveer. En daar beneden is het prachtig groen de Pyreneeën. En zie je, uh, daar zijn we nu overheen trouwens, de Tourmalet uh, liggen. Als ik een beetje op het hoekje kijk, uh, zijn het in ieder geval al die uh, campers uh, die daar staan. Kijkt ja. u daarnaar? Nou, we zien het erbij als uh, extra informatie voor de route. Die we uiteraard natuurlijk ook uh, elektronisch uh, volgen. Want je kunt van tevoren natuurlijk niet weten hoe de ziksomstandigheden boven de Pyreneeën zijn. Zo mooi en uh, zo helder als vandaag? Dat ja, het is, uh, dit is, dit is ex, exceptioneel ik... mooi vandaag. Het is echt ongelooflijk de afgelopen dagen. Maar uh, je ziet dat witte lint heel duidelijk uh, langs de wegen. Dat is uh, goed te herkennen. Ja, we zien ook een beetje sneeuw. Uh, ja, op sommige plekken. de kleine hoge dalen is nog wel iets afgebleven. Met z'n tweeën in de cockpit en dan hang ik een beetje achter. Jullie wisselen het af? Uh, nee, we zijn nu... Ja, het vliegen op zichzelf wisselen we af. Vandaag is Anik aan de beurt en uh, doe ik hand- uh, en spandiensten. En uh, morgen wisselen we weer om. En u kijkt vooral naar de metertjes. U kijkt er niet overheen, want we waren net dat uitzicht een beetje... en proberen het te omschrijven, uh, maar daar bent u helemaal niet mee bezig. Vaak vlieg je met uh, hele slechte weersomstandigheden... zonder uh, direct zicht naar buiten. En dan ben je gewend om al je informatie van binnen te halen. Verder is het vliegen van onze hoogte heel erg belangrijk, omdat boven en onder ons op duizend voet afstand collega's cirkelen die we natuurlijk, waar we de normale ruimte voor moeten houden. Wat doet u, vinger omhoog? Het vingersignaal dat we op dit moment in de uitzending van de NOS Sport zijn en dat Gio Lippens aan het woord is en zijn verhaal aan het doen is. De koplopen is inmiddels alweer begonnen aan de volgende keer. Door Gio loopt niet via dit vliegtuig. Uh, nee, maar wij brengen wel het verhaal van Gio naar uh, onze gemotoriseerde collega, die natuurlijk moet weten wat er gezegd is. En uh, Joris die achter op de motor zit, die wil natuurlijk precies weten waarover uh, onze Gio het gehad heeft. 138 zit ik. Een we maken nu nog gebruik met een uh, linkzender die uh, ergens halverwege op een punt staat. Ja, dat wordt wel minder nou, hoor. En die uh, via de satelliet het signaal naar de finish brengt. En van daaruit gaat het, uh, gaat het signaal uh, naar Hilversum. Oké, okay, we gaan naar de finish schakelen. En, uh, tijdens het contact met de motor moeten we zorgen dat onze antennes zo verticaal mogelijk zijn. Waardoor we dus niet de uh, grote bochten kunnen maken. Oké, okay, nu nog wel een bochtje, dus. Maar uh, even meeluisteren. En dan die duizeling Oké, okay, dan gaan de, de arm weer naar voren. En dan uh, het teken niet van 1, maar van 2. Wij rijden op uh, 1, 4, 2. Uh, Joris aan het woord. En dit betekent rechthangen. Als Joris praat, rechthangen. Ja, zo goed mogelijk rechthouden. We kunnen een heel klein bochtje draaien, maar niet zo. Uh... Uh, grof als we zouden kunnen doen als uh, de nummer 1 aan het woord is. Houdt u nou de koers bij of uh, gaat het alleen maar om uh, of het technisch goed loopt? Uh, het ligt ook een beetje aan de wind. Onze snelheidsverschillen zijn behoorlijk door de wind die hier staat. Ja, ja maar ik had het over de wedstrijd. Het volgen van de wedstrijd is niet oh, van in ieder geval belangrijk. Oh, oh, oh. Ja, nou nee, ander verhaal. Dat is uh, pas helemaal aan het eind, is dat even spannend. Maar uh, dat volg ik niet echt. Die uh, Flitsje in komt eraan, uh, na gesprek. Op het moment dat de regisseur aangeeft dat hij wil gaan flitsen, dan geef ik dat door aan mijn collega die dat niet weet en dan een goede positie kan gaan zoeken om tijdens de flits er boven te hangen. Dan moet ik even bevestigen dat ik dat hoorde. Oké. Even exact voor het vliegtuig 119.5. Dat was het. Ja, dat was het. We zijn klaar. We kunnen terug naar Loert. En Thomas Verkler, de Franse nationale held, is weg in de beklimming van de Perassoude. Het gaatje is niet groot, maar wel definitief lijkt het. Maar de Nederlanders moeten nog over de finish komen. Ja, dat is voor de motorrijder niet meer interessant, want die is eruit? En hij gaat deze etappe op een keurige wijze afronden. En de rest wordt vanaf uh, de finish geregeld door Gio. Oké, okay, ik denk houdt dus, het heel kort. Uh, we zijn er klaar mee. Ja. Een mooie dag. Uitstekend, buitengewoon mooie dag. Dank je wel. Joris van der Kerkhof in het vliegtuigje dat de verbindingen tot stand brengt. Weet u een beetje hoe dat werkt bij de sportzomer op Radio 1? Just Stone, hoort u, while you're looking out for sugar. Dat is Batman niet in de nieuwe film van hem, The Dark Knight Rises. Vanaf morgen te zien in de Nederlandse bioscopen. There's a storm coming, Mr. Wayne. You and your friends better batten down the hatches. Because when it hits, you're all going to wonder how you ever thought you could. So large and leave so little for the rest of us. Al oh, de in The Dark Knight Rises. De derde Batman film in de trilogie van regisseur Christopher Nolan. Vorige deel bracht meer dan 1 miljard dollar op. En daarmee was de film een van de best bezochte films in de geschiedenis. En inmiddels is de nieuwe film al een hype geworden. Groter, beter en langer. Filmrecensent van NRC Handelsblad, Peter de Bruin. Goedemorgen. Goedemorgen. Je gaf hem vijf sterren in je recensie. Ja. Eh, daarover zo dadelijk, want je bent op Schiphol, daar bellen we je. Je gaat um, uh, Batman spreken. Ja, Batman zelf. Ja. Batman zelf. Nou ja, ja. de hoofdrolspeler dan, ja. Christian Bale. Christian Bale. Uh, ja. Wat ga je hem vragen? Oh, ja, nou ja. ja vooral natuurlijk hoe hij uh, dat personage ziet. Hij heeft er tien jaar lang mee uh, geleefd met deze rol. Een van zijn meest succesvolle rollen. Het is een tamelijk complexe figuur zoals hij hem speelt. Ja. Niet een hele simpele uh, superheld die alles even komt oplossen. Dus volgens mij valt daar genoeg over te vragen. En heb ik daar zeker ideeën over. Ja, want die films uh, ja, zijn eigenlijk geen platte actiefilms. Die gaan ook echt in op de persoonlijkheid van Batman en. De problemen waar hij de held mee worstelt. Ja, zeker. Uh, het, is, het is ook. Uh, maakt hem dat ook goed, dat menselijke aspect? Dat maakt hem zin, in ieder geval veel interessanter. En uh, ja, het is bijna een antiheld. Ik bedoel, Batman was altijd al een superheld die een beetje de, de meest duistere trekjes had. Vergeleken met Superman of Spiderman. Ja. Um, yeah, want hij had maar net zwart in een zwarte cape als een veermuis en uh, getraumatiseerd als kind. Omdat hij zijn ouders uh, vermoord heeft te Dus dat was altijd al een beetje een duistere figuur. En je zou kunnen zeggen dat Christopher Nolan, maar ook uh, ja, Bill, daar nog een paar schepjes bovenop leggen in deze drie films. Ja. Ja, het is bijna een antiheld geworden. Waarvan je een lange tijd afvraagt of, of die wel zo goed is. En of die wel in staat voor zijn om de wereld te redden. Ja. Wat een superheld natuurlijk altijd moet doen. Hey, Peter, even verzoek om even goed in de, in de telefoon te praten. Want de lijn is een beetje uh, twijfelachtig. Ja. Um, ja, natuurlijk. Batman kampt natuurlijk al decennia lang met dat probleem. Of hij nou eigenlijk goed of kwaad is. Hij balanceert ja. ook op het randje. Hoe, hoe komt dat tot uiting in deze film? Ja, in deze film zie je heel sterk. Uh, als de film begint. Dan uh, is Batman eigenlijk niet meer de oude. Hij, uh, je hebt hem aan het einde van de vorige film uh, op de vlucht zien slaan. Hè, omdat hij ten onrechte van allerlei uh, misdaden wordt verdacht. Nu is het acht jaar later en uh, nou ja, hij loopt met een stok. Uh, hij is een beetje vroeg oud geworden, hij komt nauwelijks zijn huis mee uit. Hij is eigenlijk een soort kluizenaar geworden. Dus uh, je begint eigenlijk aan de film als het personage op zijn, uh, op zijn dieptepunt zit. Ja. En dat is natuurlijk voor een, voor een superheld die juist altijd krachtig en sterk en bewonderenswaardig uh, en moet zijn, juist heel interessant. Dat ze, uh, ja, dat ze hem juist vanuit die kant belichten, eigenlijk als een zwakke figuur die... Uh ...die helemaal niet zo sterk is. Ja. En dan moet, dan moet hij dus uiteindelijk weer Ryzen. Nou ja, dat zal hij ongetwijfeld doen. Ik heb hem nog niet ja. gezien, maar dat zal hij doen. Want dat moet hij doen, want hij krijgt een hele sterke tegenstander. Bane. Ja. Uh, in de strips niet zo'n geweldig intelligente help, maar, maar nu, boef. Maar nu wel, hè. het is een goede boef. Ja. Uh, het is een goede boef, absoluut. Het uh, zal natuurlijk een, een fantastische schurk in de vorige Batman film, The Dark Knight... He, daar hadden ze um, Heath Ledger die de Joker speelde op een fantastische manier. En daar heb je ook een postuum, helaas, want hij is kort na de opname overleden, een Oscar voor gekregen. Um, dus ze hebben ervoor gekozen om een heel ander soort uh, schurk deze keer te kiezen. Zodat je de vergelijking ook een klein beetje uit de weg gaat. Dus uh, ja, de Joker was zo snel en, en vooral sterk. Deze schurk Been is een hele grote, sterke bodybuilder, zou ik maar zeggen. En echt een fysieke... Uh, schurk, dus met heel veel kracht. Maar daarnaast is hij ook heel wel bespraakt. En uh, heeft, krijgt hij natuurlijk weer de beste one-liners. Die hebben de schurk natuurlijk vaak in dit soort films. <laughs> uh, ja. En hij is ook wel een beetje een politieke figuur. Want okay. hij gaat als het ware uh, heel Gotham City op, opstoken en opjagen om, uh, om in opstand te komen en een revolutie te maken. Ja, hij dus pakt pak pak pak ook Wall Street aan, hè? of tenminste de equivalent hij daarvan. Gaat, precies, ja. ja, ja, ja, ja. ja. Hij uh, over, doet een overval op de beurs. Uh, um, dus dat speelt ook wel een beetje met de krantenkoppen van de afgelopen twee jaar. Uh, waarin de, de, de financiële wereld natuurlijk behoorlijk in opspraak is geraakt. Uh, door allerlei uh, rij door de kredietcrisis. Ja. en Wat je allemaal leest over Wall Street. Nou goed, er zitten dus diepere lagen in die film. Maar het blijft natuurlijk Absoluut. wel een actiespektakel. Ja, zeker. En dat, dat is het mooie, vind ik, van Nolens uh, aanpak. En zeker in deze, omdat de film is, is echt lang. Hij is twee uur en drie kwartier. Dus hij kan zeg maar, alles doen wat je, met een super, uh, wat je van een superheldenfilm verwacht. Eh, namelijk eh, prachtige stunts, goede actie, eh, opzwepend. Maar omdat hij zo de tijd neemt, twee uur en drie kwartier, kan hij ook wat dieper ingaan... op of, of de personages, op de relaties tussen de personages. Dus het is, het is beide. Het is een super helder, helder film. Die doet wat er van verwacht mag worden, maar hij doet nog iets meer. Nou, ik kan niet wachten. Ja, Nou, we nou, uh, zien. Uh, morgen. Ja, Goedemorgen. graag. En wanneer kunnen we je interview lezen? Dat staat zaterdag in de krant, als het allemaal volgens plan verloopt. Oké, okay, succes. En bedankt voor dit gesprek. Peter de Bruijn van NSC. Okay. Straks hoort u meer over die bomaanslag op een bus met Israëliërs in Bulgarije. Wie zit daarachter? Correspondent Muniek van Hoogstraat. weet misschien zo meer. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB, het weer Gerritsen. Er staat de 15 kilometer file in totaal. De meeste files staan rond Amsterdam. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag staat tussen Schiphol en Nieuw-Vennep 2 kilometer. Er ligt een deel van een kozijn op de weg. Twee rijstroken zijn daardoor dicht. Een wat langere file staat in het noorden van het land op de A7. Heerenveen richting Groningen. Voor Hoogkerk 5 kilometer. En wat verwacht je ervan vanochtend? Nou, we verwachten weinig problemen op de weg. De meeste mensen zijn met vakantie, dus uh, de meeste files zullen rond Amsterdam staan. Nee. Maar erg druk wordt het niet. Nee, uh, regen, nou ja. Ja, regen, daar, daar wordt, door, zijn de files die er staan iets langer. Maar uh, nee, dus te weinig verkeer op de weg om grote problemen te krijgen. Goed. Edwin ze bij de AWB, dankjewel. Dit is het NOS Radio 1 Journal, met Marcel Oosten. Tenminste zes doden en meer dan dertig gewonden... vielen er gisteren bij een aanslag op een Israëlische toeristenbus in Bulgarije. Dat gebeurde bij het vliegtuig van Burkas aan de Zwarte Zee. Correspondent Monique van Hoogstraten in Jeruzalem. Monique, is er inmiddels wat meer duidelijkheid over wat er is gebeurd? Nou, Er wordt hier dit is niet zo heel veel meer uh, duidelijk geworden afgelopen nacht. Er wordt inmiddels gesproken hier over zeven doden. En zes daarvan zouden Israëliërs zijn. Wie die andere is, dat, uh, dat weet ik niet. Dat is nog niet bekendgemaakt. Uh, ...verder wordt nu wel voor zeker aangenomen dat er een bom is geëxplodeerd uh, in die bus. Getuigen zeggen dat ze iemand naar binnen hebben zien gaan, iemand met een bomgordel, maar dat is nog niet bevestigd. Er is op dit moment een, uh, een onderzoeksteam van het ministerie van de Defensie, het Israëlische ministerie van Defensie, uh, die kant op... En uh, die gaan helpen bij het uh, onderzoek uh, naar de oorzaak. Dus ik neem aan dat er in de loop van de dag misschien iets uh, meer bekend zal worden. Ja, Israëlische premier Netanyahu wees gelijk naar Iran. Heeft hij daar aanleiding voor? Ja, dat is opmerkelijk en niet opmerkelijk. Hij wijst uh, in het algemeen uh, vaak naar Iran. Uh, ik heb geen idee. Uh, dat maakt hij ook niet bekend of hij daar inlichtingen voor heeft. Opmerkelijk is wel dat uh, uh, minister uh, van Defensie Barak... ...rond dezelfde tijd uh, zei dat um, het misschien Iran zou kunnen zijn... ...of Hezbollah of Hamas of de islamitische jihad of een andere islamitische groep. Dus hij wist um, klaarblijkelijk iets minder dan, uh, dan Netanyahu. Um, het is wel zo dat er uh, onlangs... Uh, ...is er bijvoorbeeld een poging tot een aanslag geweest in, uh, in Cyprus... ...of althans die is uh, voorkomen... Ook toen uh, werd naar Iran verwezen en toen is er ook iemand gearresteerd, een Libanees die, um, die van Hezbollah zou zijn en dat, he, die, die, uh, gelinkt, dat gelinkt is aan Iran. En zo zijn er afgelopen, het afgelopen jaar wel meer aanslagen, pogingen tot aanslagen geweest, waarin steeds een link met, uh, met Iran wordt gelegd. Nou, deze aanslag is ook nog niet opgeëist? Nee, ik heb daar nog niets over gelezen. <laughs> uh, de datum van de aanslag, 18 juli, zou dat nog iets betekenen? Ja, hier zeggen ze meteen uh, dus de, dat dat is uh, Argentinië, Buenos Aires, uh, 18 jaar geleden is daar een groot aanslag geweest op een uh, gemeenschapscentrum, een Joods gemeenschapscentrum. Daarbij vielen 85 doden en dat is precies op de dag af uh, 18 jaar geleden. Uh, ook toen is overigens uh, Iran beschuldigd. Uh, Hezbollah zou de uitvoerder zijn geweest. Daar zijn voor zover ik weet nooit uh, bewijzen voor gevonden. Er zijn ook nooit daders opgepakt. Maar goed, het, het feit dat het op deze dag is en dat dat ook meteen in de media verschijnt, ja, dat betekent dat deze aanslag in Burgas, uh, ja, die, die, die hakt er natuurlijk uh, flink in. Uh, het is uh, uh, alweer een tijdje geleden dat, uh, dat iets dergelijks ook gebeurd is, een succesvolle aanslag. Dus uh, Israël uh, is, is daar behoorlijk uh, van... Uh, uh, onder de indruk. Ja, zijn er dan ook re gelijk reacties te merken? Is de, de beveiliging verhoogd? Is natuurlijk altijd al scherp in Israël, maar toch? Of, of wordt bijvoorbeeld ja. toeristen aangeraden nou, op te passen? Gisteren alle, alle vluchten naar uh, Oost-Europa... en nog een aantal andere landen... Uh, waar pogingen tot aanslagen aan zouden zijn geweest... die uh, zijn uh, geannuleerd. Um, ik, weet niet, uh, ik heb nog niet gelezen of er reisadviezen zijn uh, op dit moment... Maar ik kan me voorstellen dat sowieso niemand meer zin heeft... om op dit moment die kant op te gaan. Monique van Hoogstraten vanuit Jeruzalem over die aanslag... gisteren in Bulgarije op een bus met Israëlische toeristen. Het is zeven minuten voor zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Wandelaars van de Nijmeegse Vierdaagse zijn over de helft. Vandaag de derde etappe. Uh, collega Dion Staks, Prestaties op uh, drie van NOS. Goedemorgen. Goedemorgen. Loop je alweer? Ik loop alweer voor een half uurtje. Oh, goed. Gaat het goed? Jawel, ik eh, merk alleen wel weer de dag dat ik nog een beetje moe worden. Ja. Taal, eh, meer, vind worden. Maar ik meer en uh, misschien daar ook al uh, wat pijn zitten. Ja. Ja. ja, Dion, ik, ik, wil je niet, ik, maar... ik wil je niet uit je ritme brengen. Maar wat zeg je? ik wil je niet uit je ritme brengen. Wil je even stilstaan en goed in de telefoon praten? Want het is Aan wat twijfelachtig. Kan dat? Ja, hoor je me zo goed? Ja, dit is al beter. Ah, ja. Geen blaren? Ja, ik heb train. Oh jee. Dat grootste teen, ja. En hij is alweer lekker aan het volopen, merk ik. Dus uh, ja, dat zijn dan allemaal van die, van die kleine pijntjes die erbij uh, komen. En uh, mijn kuiten voelen, uh, zal ik zeggen, lekker gespierd aan. Ze dus zijn een beetje <laughs> strak aan het worden. Ja. Dus uh, ja, dat zijn allemaal van die uh, kraaltjes uh, die het lopen dan net wat lastiger maken. Word je wel gemasseerd? Uh, nee. Oh. Dat heb ik eigenlijk heel slecht geregeld, hè? Ja. Ja. Nou, ik zou het hier wel kunnen doen, maar ik, ja, ik, ik heb het nog niet gedaan. Maar misschien uh, moet ik het vandaag toch maar eens uh, gaan proberen. Ja, het ja. is goed voor je kuiten. Ja, nou, ja, ja. De, er is gewaarschuwd voor onderkoeling vandaag door het slechte weer. Is, is het al koud of? Het is nu wel lekker, moet ik zeggen. Ik stond vanmorgen op een uh, tour net flink. En uh, toen ik bij de start verscheen, stopte. En uh, de temperatuur is nu goed en als het zo zou blijven, dan uh, hoor je mij niet klagen. Maar uh, nou ja, ze hebben veel onweer en regen voorspeld, hè? Ja, ben je, ja. Of, ben je wel op voorbereid uh, naast de poncho ook nu met iets, iets warms mee? Ja, mm, <lacht> nee, want uh, ik, ik merk altijd als ik aan het lopen ben, dan heb ik het sowieso al best wel warm. En als ik dan ook nog een, een dikke traai aan doe, dan vind ik het zelf niet zo heel fijn. Ik heb een vest bij me, dus dat kan ik wel overheen gooien. En uh, die poncho geeft vaak ook al uh, genoeg warmte, dus uh, ik, ik ga het daarmee doen. Hm. <laughs> nou, dat ja, moet ook kunnen lukken. Zeg, merk je om je heen dat mensen het lastig hebben? Er waren toch gisteren 900, ruim 900 uitvallers? Dat is ja. toch aanzienlijk? Ja, volgens mij, volgens mij valt er nog wel mee voor een tweede dag. Maar ik merk sowieso wel hier bij de wandelaars uh, dat iedereen er wel een beetje last van heeft, hoor, van die derde dag. Want, uh, hier en daar uh, zie ik wat mensen strompelen, moeilijk op gang komen. Maar uh, nou, in zijn gemeenheid uh, zit de sfeer er nog wel lekker in hoor. Oké, okay. niet beïnvloed door het toch wat sombere weer, en kou en regen? Nee, nee nog niet. Nou. Maar goed, wie weet uh, gaat dat nog komen straks als het uh, heel lang gaat regenen. Maar daar gaan we niet vanuit, hè? Een beetje N positief blijven denken. Absoluut ah. en vooruit met die geit. <laughs> Welke dorpen doe je aan vandaag? Oh jee, dat is een hele goede. Um, mogen we in ieder geval goed zweek. Zeven Heuvelen natuurlijk. Ja. En we eindigen uiteindelijk weer bij, uh, bij Nijmegen. Oh. <laughs> dat zal een hele korte route maken, ik er nu van hoor. Daar hoop ik maar dat je weer bij Nijmegen uitkomt. Ja, ja dat zal fijn zijn. Uh, ja, precies. Nou, toch veel plezier, Dion. Ja, uh, dankjewel. Sterkte met de kuiten. Ja, dankjewel. En de blaar. Ik en... toch maar eens gaan masseren. Je ja. moet het morgen zonder me doen. Maar je, ja. haalt, je haalt het wel, hè? Oh, maar je komt dan hier naartoe? of... Uh... En, uh, helaas ben ik dan al in het buitenland. Hè? Oh, ja. Maar ja, klinkt ook wel goed. Ik denk wel Hè. aan je. En ja, fijn, dankjewel. Succes en veel plezier en bedankt. Dankjewel. Doei. BWS Radio 1 Journal. De Ochtendkranten. Met Marjan Koekoek. Die Tip... niet loopt en gewoon hier zit. Nee, ik zit gewoon hier. Ja. Kun je niet anders doen. Tipgeld loont nauwelijks. Tot die conclusie komt het Openbaar Ministerie... dat onderzoek deed naar de effecten van het uitlopen van tipgeld. Daarover schrijft het AD vanochtend. Volgens het Openbaar Ministerie worden er zelden ernstige misdrijven opgelost... door het uitlopen van een beloning. Sinds 2001 is in meer dan 300 zaken een beloning beschikbaar gesteld, maar in slechts 14 gevallen kon die ook daadwerkelijk worden uitbetaald. In totaal ging het om 185.000 euro, terwijl er 5 miljoen in de pot zat. Het OM constateert ook dat het middel de laatste 10 jaar wel vaker werd ingezet, terwijl het slagingspercentage juist daalde. Toch houdt het OM vast aan het tipgeld, iedere zaak die we toch oplossen is er één, al dus justitie in het AD. De cijfers over jeugdwerkloosheid in Nederland zijn structureel te laag, stelt de voorzitter Wiersma van FNV Jong. In Spits zegt Wiersma dat de overheid te weinig doet om de jeugdwerkloosheid in kaart te brengen. De vier grootste steden maakten eerder bekend dat daar gemiddeld 4,5 van de jongeren werkloos was. Dat zou zeer opvallend zijn, want het landelijk gemiddelde was toen 13,5 zegt FNV Jong. Bond vermoedt dat veel jongeren zonder werk zich niet melden. Vooral afgestudeerden zouden niet aankloppen bij het UWV en zich laten registreren. In spits zegt voorzitter Wiersma dat de jeugdwerkloosheid vermoedelijk twee keer zo hoog is als wordt gedacht. Een pil die HIV kan voorkomen, moet ook in Nederland gebruikt kunnen worden. Daarvoor pleit een arts van het VU Medisch Centrum in Metro. De pil is een paar dagen geleden op de Amerikaanse markt toegelaten. Aan het onderzoek blijkt dat het middel de kans op een HIV-besmetting... met 44 tot 73 procent kan verminderen. De arts pleit er daarom voor om het middel onder strikte voorwaarden... aan mensen met een hoog risico op HIV te geven. Toch ziet de man ook wel wat bezwaren. In Metro zegt hij dat mensen niet moeten denken... dat ze door de pil volledig beschermd zijn tegen HIV... Bovendien kunnen bepaalde botten bij langdurig gebruik schade oplopen. Ook is het maar de vraag of zorgverzekeraars... de pillen van 18 euro per stuk willen vergoeden. Minister Schults van Infrastructuur heeft het helemaal gehad... met haar Belgische collega Magnet. Daar AD schrijft dat Magnet Schults volkomen negeert. Telefoontjes, e-mails, brieven. Als Schults de afzender is, geeft Magnet niet uit. De Nederlandse minister is haar collega zo beu... dat de premier Rutte heeft gevraagd om de kwestie aan te kaarten... bij de Belgische premier Di Rupo pogingen van het AD om het verhaal aan Magnet voor te leggen mislukten. Hij gaf ook toen niet thuis. <laughs> Aanleiding voor de merkwaardige relatie tussen de ministers is een jarenoud conflict over de hoge snelheidslijn. Schulds probeerde een oplossing te forceren, maar ja, eh, niet thuis. Het dus niet. <laughs> Tot slot nog een opmerkelijk bericht uit de Telegraaf. Een 59-jarige man uit Almere kwam er gisteren achter... dat hij 200.000 euro had gewonnen bij de Lotto. Goed nieuws, zou je zeggen. Maar hij had al een jaar geleden rijk kunnen zijn. De man won op 23 juli vorig jaar de hoofdprijs van Lotto's cijferspel. Kort daarna veranderde hij zijn gegevens... waardoor het Lotto niet meer lukte om de winnaar te bereiken. Bijna een jaar later ontdekte hij dat hij zelf nu toch een rijk man is. Ja, die geluksvogel heeft Lotto laten weten dat hij dolgelukkig is met de prijs. En het toch feit dat wel. hij er toch nog is achtergekomen. Hij heeft het bedrijf laten weten dat hij op zijn gemak aan het bedrag gaat wennen. Nou ja, als hij al een jaar gewacht heeft, dan kan er nogal wat <lacht> tijd er ook wel bij. Het staat allemaal in de Telegraaf. Ik zou daar ook aan kunnen wennen. Ik ook best. Aan zo'n bedrag, <lacht> dat lukt wel. En Marian Koekoek hoorde u last mee met het overzicht van de ochtendkranten. Na zeven uur in het Radio 1 Journaal hoort u meer over de pensioenfondsen. Die zitten in de problemen en komen daar voorlopig niet uit. En dat gaat uw pensioen kosten. Dit is Radio 1.